Het ritme van ZFM. Via de kabel op 104,5. En in de ether op 106,9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 7 uur. Dit is Evel de Jong met het NOS journaal. De beurzen in Azië zijn na die in Amerika en Europa ook flink in de min gedoken. Beleggers maken zich wereldwijd zorgen dat het herstel van de economie moeizamer gaat dan verwacht.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 Nu betalen plattelandscorporaties juist mee aan de aanpak van de probleemwijken in de steden. Het CDA maakt zich zorgen over de krimp van de bevolking buiten de Randstad. In Zuid-Limburg, Noordoost-Groningen en Zeeuws-Vlaanderen leidt dat tot allerlei problemen. De Britse justitie beslist vandaag of zes leden van het lagerhuis worden vervolgd voor onterechte declaraties. Veel lagerhuisleden blijken de afgelopen jaren te veel te hebben gedeclareerd. Maar het is moeilijk vast te stellen of ze de wet hebben overtreden. Bij zes parlementariërs is het duidelijk dat ze over de scheef zijn gegaan. Ze declareerden bijvoorbeeld hypotheeklasten terwijl de hypotheek al lang was afgelost. Noord-Korea laat een Amerikaanse missionaris vrij... die vastzit voor het illegaal binnendringen van het land. De 28-jarige Amerikaan liep op eerste kerstdag vanuit China... over een bevroren rivier Noord-Korea binnen. Hij wilde de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-il een brief overhandigen... waarin hij hem oproept politieke gevangenen vrij te laten. In Duitsland wordt Hitlers propagandawerk Mein Kampf mogelijk opnieuw uitgegeven. Een geschiedkundig instituut wil een wetenschappelijke, bekommentarieerde uitgave op de markt brengen. De publicatie van Mein Kampf is in Duitsland sinds het eind van de Tweede Wereldoorlog verboden. In 2015 vervallen de auteursrechten van het boek omdat de schrijver dan 70 jaar dood is. Het weer af en toe opklaringen met kans op mist en met minima tegen het vriespunt kan het nu nog glad zijn. Later wat regen bij een graad of zes. Dit was het en ooit. Zandvoort heeft het al twintig jaar. En jij beleeft het. ZFM in 2010, al twintig jaar live. ZFM. nu, ZFM in de ochtend. ZFM. Irak en zijn leiders moeten be held liable for these crimes of abuse en destructie ZFM. Vanuit Irak werd Israël vanavond bestookt met een onbekend aantal skatraketten. Al 20 jaar. Why? Sorry about the music. Dit is 20 jaar ZFM.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 Een mooi verhaal, ze turen wel iets waar. En het licht besloten in je lach. Il rentrait chez lui, la haut dans le bouillard. Het begint van duizend en één nacht in één nacht. En wat maakt het aan? Kleur aan mijn dag gegeven. Dit heb fini, le jour de chance. Hier wordt hier, da chaque En daar is het ook bij gebleven. En iets anders verwachten we ook niet. Een mooi moment, een ademloos gesprek. En misschien zie ik hier ooit nog wel twee uur in de nacht. Romantisch, door zo'n leuk, wat kan ZFM. Just hang